4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man uit Oud-Beierland moet 14 jaar de cel in... voor de moord op zijn moeder van 79. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn moeder heeft gewurgd... op de parkeerplaats van een verpleeghuis. Hij wilde voorkomen dat ze vragen zou stellen... over 40.000 euro die hij van haar rekening had gehaald. Al dat geld ging op aan gokken. En de straf is iets lager dan de eis van 16 jaar met tbs. Het besmettelijke tomatenvirus is op nog eens vijf glastuinbouwbedrijven opgedoken. De NVWA wil niet zeggen welke bedrijven het zijn. En er wordt onderzocht of nog meer kassen besmet zijn met het virus. Het is niet schadelijk voor mensen en dieren... maar de tomaten krijgen bruine of gele vlekjes en de planten sterven langzaam af. Het virus dook vorige week voor het eerst op in het Westland. Vandalen hebben in Brussel het hoofdkantoor van de politieke partij Vlaams Belang beklad. De glazen toegangsdeur is vernield en de gevel is besmeurd met een zwarte substantie. En op bewakingsbeelden die de partij heeft gedeeld zijn twee mensen te zien. Het uiterst rechtse Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen... en werd in mei de grote winnaar bij de parlementsverkiezingen. En bij de acties van de Fiat en de douane in Limburg zijn tot nu toe 17 mensen opgepakt. Er zijn invallen gedaan te tegen illegale sigaretten in bedrijfspanden en woningen... en onder andere in Roggel, Weert en Brunsum. In Strampooi, dat is op de grens met België, is een sigarettenfabriek gevonden. En ook in het buitenland waren invallen. Volgens de FIOD hebben de verdachten vermoedelijk meer dan 600.000 kilo tabak illegaal verhandeld. En daardoor liep de Nederlandse staat bijna 70 miljoen euro aan accijns mis. Het weer nog, lokaal nog een bui bij ongeveer 12 graden. Vanavond klaart het op met alleen in het uiterste noorden nog kans op een bui. Vannacht koelt het in het binnenland af tot rond het vriespunt. Morgen vrij zonnig, vrijwel overal droog. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is iets drukker in de regio dan anders op dit tijdstip, met ruim 40 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bijvoorbeeld alweer 10 minuten op onthoud tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer. De andere kant op tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen ook 10 minuten. De A8 is al ietsje drukker, van Amsterdam naar Zaandam bij Zaandijk. Daar heb je iets meer dan vijf minuten op onthoud. En een kwartier vertraging op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Buitenveldert. Op de N230 van Maarsen naar Utrecht staat het vast bij Overvecht. Daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nederlandstalige elektro, denk je... Ja, dat kunnen we dus ook hier in dit land maken. En dit is een Amsterdams en Arnhems gezelschap. En ze heet Velline. Nummer heet alleen. En ik weet dat ik misschien Rob Harms daarmee pest. Maar ja...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 Een boutje en, en een, een, schroefje, een schroefje, schroefje en een er oh, uh, uh, strook, uh, hoor. is dolly, is dolly strook, nou ja. Uh, <laughs> nou, dan nou, nou uh, kan dat allemaal los, <laughs> Nee, denk maar ik. even terug op dat nummer gekomen, want daar hadden we het over. Jou. Welk, welk nummer? Uh, wat je net hebt gedraaid. Oh, uh, Aline, Aline, ja, ik van, moest van wel, uh, Aan die stem moest ik wel even denken aan een de favoriet nummer van uh, Dolly. Oh?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 Niet belangrijk, niet interessant. Hep, dus bij de voorronde sneuvelde... Uh, uh, Sofie Verlien al. Ah. Uh, niet wetende dat uh, dus... keihard teruggeslagen wordt. Want uh, dit is natuurlijk gewoon... Uh, hitgevoelig. Dit, uh, dit kan zo bij, uh, bij, uh, bij 3FM of uh, weet ik wel waar uh, nee. op uh, de zender uh, worden gezet. Uh, het, alleen is het nu, nu flink lobbyen dat we het ook bij ZFM wat meer op de, op de, op de radio krijgen. Ik heb helemaal niks gekregen. Oh, dus het is gewoon uh, mij ja, aan het, het hart dat ik uh, meer keusje. van dit soort uh, dingen eigenlijk onder de aandacht uh, wil brengen. Maar goed. Uh, dag ik, Dolly. Wat ik uh, onder de aandacht wil uh, dag, brengen. Ja. Ja? Wat ik uh, onder de aandacht wil brengen. Oh, is oh ja, natuurlijk. De, de Zandvoortse Oscars zijn weer begonnen. Daar heeft het daar ook wat mee te maken natuurlijk. Wat? Wat? De Zandvoortse, Zandvoortse Oscars? Ja, de Zandvoortse Oscars. Het, het vissersmeisje wordt weer... Ik zeg even niks. Oh, onder het van het schala. jaar Dus als iedereen oh. hun mond even houdt, dan kan ik het zijn even... Zijn mond. Zijn haar mond. Haar mond houdt, kan ja? ik het even vertellen wat er gaat gebeuren. Afgelopen week heeft iedereen in Zandvoort kunnen stemmen. Er hebben wel 450 mensen gestemd op de ondernemer van het jaarverkiezing 2019. Er zijn ondernemers uitgekozen. In de categorie horeca is dat eetcafé, het zand... in de Kerkstraat. En, en het uh, Noble Treat Café in het, um, op het Raadhuisplein. Dat, dat, uh, dat, uh, ja, dat is dat mooie uh, nieuwe café. Wat er, of, uh, dat nieuwe café, sorry. Uh, ja, ik mag geen uh, hè. Maar uh, op het uh, Raadhuisplein. Uh, uh, ja, dat is het Raadhuisplein. En uh, Zizo Lounge, uh, de, de, de, sushi de sushi restaurant, restaurant uh, bij de Palace Hotel... Uh, heeft, uh, is ook genomineerd. Dan gaan we naar de categorie retail. ABC en More uh, in de Halterstraat. Dat is dat... Uh, dat, is dat uh, waar die bloemen te koop zijn en zo. En, uh, oh ja, ook dat hoekje. Tieren, en, uh, met Naast de kaashoek, zeg ja, maar. Precies, ja, daar ja, tegenover. Ja, dan dierenwinkel, de dierenwinkel. De Zandvoortse dierenwinkel op het Egbertsstraat. En... Um, Engelbertstraat. Engelbertstraat. Ja, sorry, ik lees het een keer. Kom ik, ik dacht aan koffie. Douwe F. bed. Ja, ja, hij neemt ja. een de slok hey, koffie. Hou op met die reclame, ja. want ze hebben niet betaald. Op de uh, burgemeester Engelbertstraat. Mag niet schuif dicht. Nee, een grapje eigenlijk. <laughs> ja, moet je moet gewoon door doorgaan. doorgaan de nieuwe categorie overige is de fotostudio Zandvoort. Uh, de Zandvoortse makelaars uh, aan de passage zijn genomineerd. En dan... Uh, ja, een raceteam. Daar weet jij wat van, denk ik, Jaap. ja Ja, dus van, uh, van het raceteam van Dylan Koster en Constantin. Een oh, ja. certainty ja. raceteam. Hartstikke uh, Die jongens uh, die zijn jarenlang al bezig. Zijn ook redelijk succesvol in het buitenland. Want tegenwoordig uh, is er in het uh, Nederlandse uh, racerij uh, weinig eer te behalen. Dus wat dat nou. gaat, uh, denk ik, uh, nou ja... Uh,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 En dat uh, betekent dat, dat uh, vanaf 3 november, als het goed is, uh, de uh, schop in de grond uh, kan gaan. En dat het uh, circuit uh, min of meer uh, de aanpassingen gaat uh, krijgen die het nodig heeft om uh, die uh, Formule 1 wedstrijd uh, uh, te gaan uh, organiseren. Want dat is natuurlijk wel uh, nodig. Uh, wat uh, kan ik daarover vertellen? Uh, het is onder andere het uh, werk voor bijvoorbeeld het plaatsen van tijdelijke tribunes...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 Eh, uh, kunnen we, eh, uh, uh, wat, wat zijn het... Gehad. Ja? En, uh, ...maar het was over het algemeen gewoon net even te langzaam. Ja, uh, de en, hoogtepunten ja, graag. Ja. Wat zeg je? De hoogtepunten even uit uh, het stuk van de tweede helft. Eh, uh, een van de hoogtepunten was een vijf minuten voor tijd... ...een vlijmscherpschot van uh, Jesse Daan uit de volley... ...die net door de keeper uit de uh, verste hoek geplukt werd. Uh, een bal op de lat bij ons die uit uh, een ontwachtschot van uh, DVVA daar belandde. En eerlijk gezegd waren dat de enige hoofdpuntjes. Het was, het was niet heel, het was te langzaam. Ik, ik noemde net dat uh, Ryan het veld in kwam. Maar Ryan die heeft op dat moment vijf minuten langs de kant gestaan. Want het, het spel ging zo langzaam. en er, er werden geen overtredingen gemaakt. De bal ging niet, niet over de, de buitenlijn. Er was gewoon geen dood moment. Mm -hmm. We zijn echt vijf minuten langs de kant. Ja, ja. Uh, uh, en dan moet hij, uh, nog die arme jongen wachten totdat hij eigenlijk uh, in uh, kan vallen. Ja. Wat, wat dat gaat. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar is Zandvoort echt in de problemen gekomen? Uh, nee. uh, we zijn niet echt in de problemen gekomen. Ondanks een klein offensiefje, die uh, vanaf de 75ste minuut zich voltrok. Hmm. Het offensiefje van de DVVA. Maar ja, de, de enige ja, mogelijkheid was toen die ballen te laten. Ja. En dan moet je ook een klein beetje mazzel hebben. Ja. Maar aan de andere kant hebben zij ook weer mazzel gehad. En ik moet ook zeggen, er is... Uh, wie was het? Nee. Uh, Ryan werd gevloerd in het strafgebied. Mm -hmm. En de scheidsrechter werd daarop door laten gaan. Okay. Ja, een beetje emotie langs de lijn, maar ja. De schijzerrechter bleef, sto bleef stoïcijns en... Uh, hij gaf er geen, geen reactie op. Nee. Okay. 0 0 Het was geen beste wedstrijd. Dus ja, maar doe je er Ja. Volgende week wie verder dan denk ik hè? Een uh, thuiswedstrijd neem ik aan. Volgende week thuis tegen Alsmeer. Die het op zich ook niet slecht doet hoor. Nee, oké. Okay. Um, maar ik moet ook zeggen, Ja. is wel een ploeg geweest waar we twee jaar achter elkaar van verloren hebben.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 Ben ik getuige geweest dat dit nummer live gespeeld werd. Zij alleen met een akoestische gitaar in de hand. En dit nummer spelen. Maya is on you van Fabian de Dammers. Komt gewoon hier uit de streek. Ja Roy. Heel mooi. Heel ja, heel mooi. Want zij kan er wat van. En bovendien als ik uh, dan ook zeg dat ze tegenwoordig een Italiaans repertoire hebben. Dan zeggen die mensen. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Dan dat moet je, je maar even komen. kijken op HK concerten.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 Zoals vandaag op morgen dat scheelt al snel een uur. Dat was hem eigenlijk. Nou oh. yep. ja, het is uh, op best, uh, best een hele, hele mooie. We moet, ja, moeten. Uh, Zeker. En wilt u nou een Sinterklaas gedicht hebben voor thuis voor uh, bij de Groen? <lacht>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 Ja, uh, het is ook niet uh, zomaar uh, naar, uh, daar naartoe gegaan. Naar uh, de mensen van ABBA, van uh, Björn en en uh, Benny Andersson. Want uh, ze kwamen eigenlijk aan van ik heb een idee, mag ik dat uitvoeren? Want toen was het wel zo van wat ga je er dan mee doen? Hebben ze dat afgeluisterd natuurlijk van tevoren. Ja. En uh, toen hebben ze de, de zegen eraan gegeven. Zo is het een beetje in het uh, kort uh, gegaan met uh, dit uh, verhaal van uh, Madonna. Uh, want het uh, origineel is natuurlijk uh, van Gimme Gimme After the Midnight van uh, ABBA. Ja. Uh, het is uh, ook uh, zo dat uh, weer aan alle dingen en alle leuke dingen ook weer een eind komen. Ja, uh, zeker ja. Uh, ja want uh, dit was even weer de kortstondige samenwerking tussen uh, twee verschillende werelden. Is dat zo? Ja, vind ik wel.